Gerts hier op uh, paaspop, ja, je hebt vandaag drie shows, dat is heel wat, op een zaterdag. Uh, dat is heel wat op een paaszaterdag, ja. ja. Ik kan alleen maar zeggen dat ik daar dankbaar om ben, weet je wel. Vorig jaar had ik helemaal geen shows. Dus, uh, ja, en ik vind het leuk, ik vind het ook heel leuk om op te treden. En, en we hebben net die show hier gehad uh, op de Serious Talent uh, stage, geweldig. Die mensen, hoe, hoe mensen zeg maar helemaal los gaan op uh, de muziek die uh, wij hebben gemaakt. Dat is wel echt tof, ja. ja. De plankenvloer ging op en neer. Hè. De mensen waren echt uh, aan het meespringen gewoon. Ja, ja en dat is, dat is echt leuk. Als mensen er ook echt zin in hebben. Het lijkt wel alsof mensen daar dan op aan het wachten zijn van ja, nu mogen we gaan springen. Dat is gewoon een hele leuke reactie, ja. Hoe verklaar je dat succes? Ja, je hebt, ik heb daar niet helemaal een verklaring voor, maar dat heeft denk ik wel mee te maken dat, uh, het, met de muziek als eerste en, en keihard eraan werken. En, en, en mensen moeten het je gunnen en uh, ja, er komen heel veel dingen wel bij kijken en uiteindelijk zijn het natuurlijk heel veel er moeten mensen zijn die jouw muziek leuk vinden om te horen. Dat is, ja. dat is denk ik wel het belangrijkste. Ja. Ja. Ook in Vlaanderen gaat het hard, ook daar heb je al twee keer een top 3 hit, nu ook met bagagedrager. Ja, dat komt niet zo vaak voor dat Nederlandse artiesten, zowel in Vlaanderen als in Nederland populair zijn. Ja, ja het was de eerste Ik neem je mee. En nu ja, bagagedragen, ik weet niet waar die ergens staat in de... Staat die op 3? Oké, okay, ja, ja, omdat ik best wel druk ben geweest, zeg maar. En, uh, uh, oh, dat is best wel vet. Ja, dan vinden mensen het wel echt leuk, denk ik. Ja, dan vinden mensen die muziek gewoon echt leuk. Dat, dat denk ik dan. Wauw, dat is wel vet ik wist niet dat hij op 3 stond ja. Zo. ook in vlaanderen ga je festivals doen wat verwacht je daar even groot feestje mijn verwachtingen zijn vaak wel laag zeg maar ik, ik, want uh, wat moet je zeg maar altijd verwachten maar of laag gewoon uh, uh, normaal maar nou moet ik wel heel eerlijk zeggen dat ik één show in antwerpen heb gedaan in de nox en daar gingen mensen helemaal los nou dus ik hoop alleen maar dat mensen, zeg maar, tijdens dat festival dan ook helemaal los gaan op de muziek. Ja. Dat lijkt me gewoon geweldig, ja. Ja. Je hebt heel brede nummers, feestnummers, maar ook rustige nummers. Nummers waar daar een, een verhaal achter zit, denk maar drie minuten over acht. En dat lijkt mij uit het leven gegrepen dat, dat, dat het iets van jou is ook. Ja, dat is, uh, dat is ook uit het leven gegrepen. De, uh, de eerste coupletten zijn gewoon precies Zoals het echt is gebeurd. En de derde, die, uh, daar, daar heb ik het verhaal mee af moeten maken. Zeg maar. Dat het verhaal, dat vond ik gewoon, hoe dat in het echt af is gelopen, vond ik het gewoon niet zo leuk. Om daar in dat nummer, ik wilde daar een eigen draai aan kunnen geven. Zo heb ik. Uh, kijk, ik ben natuurlijk vrij om te schrijven wat ik wil. En, uh, en de, toen dacht ik van ja, als die eerste twee, die zijn echt waar, echt waar gebeurd, gewoon echt op de details na. En dan de derde couplet vond ik wel leuk om het daarmee af te maken, dus uh, ja. ja, zo is dat gegaan. Is ook een nummer dat je zingt over een vrouw die eenzaam is en uh, ja. op een bankje zit? Ja, uh, dat is zeg maar geïnspireerd op verhalen die ik mee heb gemaakt in mijn uh, nabije omgeving. Dus een, een moeder van een vriend van mij die, die, die alleenstaand is. En een, een oom van mij die is overleden aan alcohol, of niet aan alcohol, maar hij, is, hij was alcoholist en hij is overleden inmiddels. En dat zijn dan dingen die je aangrijpen en uh, ik, ik wilde gewoon dat verhaal schrijven. Hoe ben je eigenlijk in die muziek terechtgekomen? Want voor hetzelfde geld weet je nooit een hiphopper. Ja. ja, dat ja. Ik, ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in muziek. Ik ben altijd al een luisteraar geweest ook. En uh, ik, ik, ik vind het leuk om muziek te maken. Ik vond het leuk om te rappen. Alleen toen ik begon kon ik het nog niet. En dan uh, ga je dat steeds meer doen en word je steeds beter. En dan ga je je ontwikkelen om muziek te maken echt. Met rap en zang. En dan, ja zo is dat een beetje gegaan. Gewoon door, door een, uh, ik ben heel erg uh, gepassioneerd zeg maar. Je hebt ook heel veel mensen tegengekomen in dat traject, onder andere Postman. En die heeft jou, uh, jouw naam eigenlijk gegeven, jouw artiestennaam. Ja, dat klopt. Ik uh, kwam bij hem terecht via een ex-vriendin. En uh, toen zei hij... Uh, toen zei hij op een gegeven moment, ja, ik noem jou Gers. Want het is een Rotterdams woord en het betekent gaaf of tof of vet, weet je wel. En Het heeft een zachte G, of ja, ja, het is een stukje van mijn echte naam, Gerwin. Het heeft een zachte G en die zachte R. En dan, hij vond het kloppen, ik vond het toen helemaal niet kloppen, maar uiteindelijk, ja, vond ik het wel kloppen. Plakte ik mijn achternaam erachteraan, is het Geer dat is de totale artiestennaam. ja. Gewoon een voor- en een achternaam. En verder, ja, andere contacten natuurlijk, uh, Broodje Bakpauw uh... Met de opposit. dat is eigenlijk een beetje gekomen door de jongens van New Kids. Die hebben mij in contact gebracht met uh, de opposit. en zo ben ik, uh, met hun, uh, zo, zo ben ik, zeg maar, uh, of hebben we samen dat nummer gemaakt, Broodje Bakpauw. ja. En dan nu bagage dragen met Sef. Ja, en dat was een, uh, dat was een beat, die, had ik, die was nog niet helemaal af. Die had ik thuis liggen. En dat was eigenlijk de eerste keer dat Sef en ik samen gingen zitten. En toen uh, hebben we dat nummer geschreven. Nog niet helemaal af, maar we hadden het wel een grotendeels geschreven. Toen ben ik verder gegaan met de muziek. Heb ik de muziek verder afgemaakt. En op een gegeven moment hebben we, dat, uh, hebben we zo langzamerhand die track afgemaakt. Want we vonden gewoon al vanaf het begin af aan dat dat gewoon een tof nummer was. Ja, en, en, en dat blijkt nu wel. Ja, dat heel veel mensen dat vinden, zeg maar. Ja. De woning in de fam, ook hier uh, een, uh, een stevig feestje. Is dat hetgene wat een artiest drijft? Of? Dat is niet hetgeen wat mij drijft. Dat is eigenlijk meer met een knipoog. En dat is eigenlijk uh, voortgekomen uit het feit dat ik ineens zeg maar, met, uh, daarmee geconfronteerd werd, zeg maar. Met, met geld en faam eigenlijk, de money en de faam, maar dat vond ik gewoon ook vet klinken. En, uh, dat is juist niet hetgeen wat mij heeft gedreven om dit te doen. En ja, het is een beetje sarcastisch en ik heb daarin gewoon een beetje het leven beschreven van, van dat moment dat ik die track schreef. Ja. dus Maar ik denk niet dat, dat je dat bezig moet houden als je een goede artiest wil zijn. Of, of ik denk niet dat je dat bezig moet houden als je uh, creatief bezig wil zijn met muziek. Ik denk dat het belangrijker is om gepassioneerd bezig te zijn met muziek maken. En dan komt dat erbij. Ik vind het wel heel fijn dat ik kan leven van mijn muziek. Dus dat wel. En dan komen er andere dingen bij kijmen, kijken. Maar ja, dat zei P. Daddy uh, way back al. More money, more problems ofzo. Dus dat, dat zou het dan ook wel zijn. Maar dat is nooit mijn motivatie geweest. Dat niet. Ja. Oké, okay, dankjewel. Heel veel succes nog uh, met deze wereld is van jou en uh, festivals die nog aankomen. Oké, okay, ja ook ja, bedankt voor je tijd.